Werm in Zandvoort. En jij bent erbij. To you with me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 Het Nederlands elftal heeft gisteravond op de valreep met 1-1 gelijk gespeeld tegen Turkije. De gelijkmaker viel in de blessuretijd door een schot van Snijder via het lichaam van Huntelaar. Daardoor blijft Oranje derde in de groep met een reële kans om zich te kwalificeren voor het EK voetbal van volgend jaar. Er komen nog vijf kwalificatiewedstrijden en bondscoach Guus Hidding zegt dat hij het Nederlands elftal nog wel aan de praat krijgt. De co die een toestel van German Wings liet neerstorten... had niet alleen psychische klachten, maar ook oogproblemen. Daardoor was zijn toekomst als piloot mogelijk in gevaar, schrijft de New York Times. Een stewardess die naar eigen zeggen een relatie heeft gehad met de piloot... omschrijft haar ex als een gekwelde man. Hij zou in zijn slaap vaak hebben geroepen, we gaan eraan. In Syrië hebben strijders van Al-Nusra de stad Idlib veroverd in het noordwesten van het land. Idlib was de laatste stad in de regio die nog in handen was van het regeringsleger. De strijd gaat nog wel door. Het leger probeert Al-Nusra uit de stad te verdrijven. Maar intussen worden in Idlib wel posters van president Assad van de muren gerukt en standbeelden omvergehaald. Al-Nusra is verbonden aan Al-Qaeda. Tijdens de verkiezingen van gisteren in Nigeria zijn 16 doden gevallen door aanslagen van Boko Haram. De terreurgroep nam op verschillende plaatsen stemmers onder vuur. Vrijdagavond vielen al zeker 25 doden toen Boko Haram een dorp aanviel. Veel stembureaus in Nigeria zijn ook vandaag nog open omdat gisteren niet iedereen aan de beurt kwam door administratieve problemen vannacht is de zomertijd ingegaan de klok ging vooruit van 2 naar 3 uur het idee is dat de zomertijd energie bespaart doordat het s avonds langer licht blijft maar het onderzoek blijkt dat het effect minimaal is omdat er ochtends juist meer energie wordt verbruikt eind oktober gaat de klok weer een uur terug het weer bewolkt een periode met regen vooral vanmiddag daarbij waait het flink aan de kust zelfs stormachtig windkracht 8 en het wordt 8 tot 12 graden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 9.